12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Greenpeace-activiste Oel krijgt morgen haar visum. Sneeuw hindert het verkeer in de Alpen. En veel kijkers voor de kersttoespraak van de koning. Het weer het blijft vandaag overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. En verder kan in het zuidwesten bui vallen. Het wordt 6 à 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende nacht en morgen overdag dan gaat het weer flink regenen. En ook trekt de wind dan opnieuw aan. Aan zee naar stormachtig. Kracht 8. Gisteren werd bekend dat Rusland de aanklacht... tegen de Nederlandse Greenpeace-activisten Mannes Ubels... en Faiza Oelazen heeft laten vallen. Ze waren al op borgtocht vrij en kunnen nu snel terug naar Nederland. Faiza Oelazen is opgelucht dat ze vrij is. Het voelt goed dat ik binnen een paar dagen eindelijk naar huis kan. Ja, want wanneer keert u weer terug naar Nederland? Binnen de komende dagen. Ik ga vrijdag mijn visum ophalen. Um, en um, dat is waarschijnlijk voor een aantal dagen geldig.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 Uh, we hadden wel verwacht dat ze ons met onrechtmatige middelen daar weg te halen bij het platform van Gazprom. Maar dat er geschoten zou worden, met messen gedreigd en vervolgens uh, uh, van piraterij uh, met 15 jaar zelfs beschroogd zouden worden. Nee. Heeft u het gevoel dat de Nederlandse regering genoeg heeft gedaan om jullie vrij te krijgen? Ja, ja de, de, de, de indruk die ik de afgelopen drie maanden heb, gedaan, uh, heb, ge uh, heb gehad, absoluut. Ze hebben in het begin al aangegeven dat de entering uh, van de Russische autoriteiten van de Arctic Sammarijs illegaal was. Uh, dat onze vervolging uh, illegaal was. En uh, um, ze, ze, hebben, ze zijn zelfs naar het J-tribunaal gegaan. Uh, ik denk niet uh, dat wij uh, veel meer van de Nederlandse overheid kunnen verwachten. Oké. Okay. De, de eerste tijd, zaten jullie vast in, in Moermansk. Hoe waren de omstandigheden daar?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 Nee, absoluut niet. Nee. nee. Veel mensen dachten van wel. Want ik weet nog dat als mijn advocaat langskwam, dat ik dan zei van ja, Sint-Petersburg is, is moderner, dus het zal vast uh, beter zijn. Nou, het was uh, uh, een stuk kouder in mijn cel in Sint-Petersburg, terwijl het in Sint Petersburg een stuk warmer is dan in Mollansk. Uh, ik merkte dat de bewakers uh, uh, wat maar werden. ik merkte dat er ook veel angst was onder de Russische gevangenen.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 En ook op de weg moeten automobilisten oppassen. Het stormt al een paar dagen in de Alpen. Gisteren kwam in Tirol, in Oostenrijk... een groep wintersporters in de problemen in een gondelbaan. Door rukwinden sloeg de baan af. En dat duurde drie uur voordat iedereen was gered. Ook waaiden er bomen op de weg in Oostenrijk. In het noorden van Italië heeft ook het scheepvaartverkeer... last van de hevige sneeuwval. Zo kunnen in Genua boten niet afvaren. En ook het Italiaanse luchtvaartverkeer ondervindt hinder. Sommige vluchten zijn omgeleid en in Lombardije... Raakten twee mensen gewond bij een aardverschuiving. In de Thaise hoofdstad Bangkok is bij rellen een agent om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond, net als tientallen betogers. De oproerpolitie kwam in actie toen betogers een stadion probeerden binnen te dringen. waar op dat moment voorbereidingen voor de verkiezingen werden getroffen. De betogers probeerden die te verstoren. omdat de verkiezingen vrijwel zeker worden gewonnen. door de huidige premier Yingluck Shinawatra. De politie schoot met rubberkogels en zette waterkanonnen en traangas in. De protesten tegen de Thaise regering begonnen in november. Nu zijn demonstranten onderweg naar de residentie van de premier. Zo'n 500 agenten zijn ingezet om het gebouw te bewaken. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren... zaten vanochtend zeker 1600 huishoudens zonder stroom. Inmiddels is er een oplossing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. En door een waterleidingbreuk in Apeldoorn... hadden de huishoudens ook geen water. Meld om op Gelderland. Of dat probleem intussen ook is verholpen, is nog niet bekend. En of de stroomstoring en de waterleidingbreuk met elkaar te maken hebben... is ook nog onduidelijk. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In veel plaatsen in Zuidoost-Azië wordt vandaag de verwoestende tsunami... van negen jaar geleden herdacht. Op tweede kerstdag 2004 werd de wereld getroffen... door een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis. Een extreem zware beving in de Indische Oceaan veroorzaakte enorme vloedgolven... waarbij zo'n 230.000 mensen om het leven kwamen... onder wie 36 Nederlanders... Indonesië, Sri Lanka en Thailand werden het zwaarst getroffen. In Aceh, in het noorden van Sumatra, vielen de meeste doden, naar schatting 100.000. De havenstad Banda Aceh werd voor zeker 80% verwoest. Ongeveer 2,3 miljoen mensen hebben gisteren naar de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander gekeken. En dat zijn er veel meer dan bij de kersttoespraken van zijn moeder. U hoort Kijkcijfer-expert bij de publieke omroep René van Damme. Uh, op het moment dat het uh, voor het eerst uitgezonden werd, om 1 uur tussen de middag, keken er 1,7 miljoen Nederlanders. Dat is al meer dan er ooit sinds het jaar 2000 gekeken hebben. Tussen de middag naar de toespraak van de moeder van uh, onze koning. Uh, daar keken nooit meer dan 1,6 miljoen mensen naar, dat was het hoogste. Hebben werd ook nog herhaald om tien voor zes, daar keken ook nog eens uh, ruim 600.000 mensen naar. Dus opgeteld hebben er ongeveer 2,3 miljoen uh, mensen gisteren. Naar de, naar de hele kersttoespraak gekregen. De gemiddelde leeftijd van de kijkers was iets gedaald. Nogmaals, René van Damme. Er was nog steeds meer vrouwen dan mannen. Zeven, 57% van de kijkers was vrouw, uh, 43% dus man. Uh, het was wel een fractie jonger dan in het verleden. Uh, het aantal mensen onder de 50 jaar dat het nu keek was, was hoger dan in de, de jaren dat Beatrix de toespraak deed. En het hele jaar was er belangstelling voor tv-programma's waarin de koninklijke familie voorkwam. Als je kijkt naar de tv-programma's die net als de kersttoespraak om één uur werden uitgezonden... dan staat de kersttoespraak in de top vijf. Van de programma's die rond één uur werden uitgezonden uh, werd dit jaar het meest gekeken naar de inhuldiging op 30 april. Daar keken toen 4 miljoen mensen naar. En dan komt uh, ook rond 1 uur de intocht van Sinterklaas met 2,2 miljoen. Uh, op de derde plek de troonrede met 1,9 miljoen om 1 uur. En uh, dit programma komt dus met 1,7 miljoen kijkers om 1 uur op de vierde plek. En dan pas, en dan pas het WK schaatsen met 1,2 miljoen. U hoorde René van Damme, kijkcijfer, expert bij de publieke omroep. België heeft een lijst opgesteld van buitenlandse diplomaten... die hun boetes niet betalen. Minister Reinders van Buitenlandse Zaken zet in een brief aan het parlement... de grootste wanbetalers op een rij. Vooral diplomaten van Saoedi-Arabië en India ontduiken hun parkeer- en verkeersboetes. Maar ook EU-vertegenwoordigers van Duitsland, Griekenland, Cyprus... Malta, Hongarije en Slovenië betalen niet.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 De twee inzittenden gingen er lopend vandoor... maar konden later worden opgepakt. De politie wilde de auto gisteravond controleren... maar de bestuurder ging er plotseling vandoor... waarna de achtervolging werd ingezet. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Kwaks. Fiele bij Amsterdam rond de A1 richting Amersfoort... na een ongeluk bij het knooppunt Diemen... er staat twee kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Greenpeace-activiste Faiza Oelazen... kan morgen haar uitreisvisum ophalen... waarmee ze Rusland mag verlaten. In de Alpen wordt het verkeer ernstig gehinderd door sneeuw en lawinegevaar. En in de thuishoofdstad Bangkok is bij rellen een agent om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond, net als tientallen betogers. <tongen> Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat het geluid van 2013 verder. Het jaaroverzicht van Radio 1.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 Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleiden... middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl U heeft nog maar 5 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1. Het geluid van 2013. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste ringsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. En nu hebben ze geen vertrouwen meer in de trein. Ik ben het gewoon kotsbeun nu met Ansaldo Breda. Er is een bericht binnengekomen dat Prins Fiesel is overleden. Trano, yo jojo! Ja, wereldkampioen! De treinstellen die dwars op de rails zijn gekomen. Ik steek een kaarsje op voor Maarten van Oostenaal. Als zo iemand er niet meer is, vind ik een heel groot gemis. Dit is tot half vier, het geluid van 2013. De eerste hoge snelheidstrein die Ansaldo Breda alleen ontwikkelde. In ja, comfort, het de design. Ansaldo de Breda kreeg de opdracht omdat het het goedkoopste bot deed. Uh, meer comfort en veel sneller. En nu is het 2013 en weten we wat we weten. De Vira kampt al meteen met problemen. Vanochtend vielen tussen Amsterdam en Breda verschillende treinen uit. Nou, we stonden vlak voor Antwerpen stil. Het was weer wachten op het centraal station van Antwerpen vanmiddag. Gisteren ben ik ook met de Vira gaan rijden en was ik een uur en veertig minuten te laat. Wat is er aan de hand? De deur is stuk. Ja. die was in Amsterdam al stuk. Ik weet niet wanneer ik aankom en of ik er vanavond aankom. Het is gewoon echt vervelend. Ik ben echt pissig. Een van de problemen is dat het dataverkeer met de trein op sommige punten wegvalt... waardoor de trein stil komt te staan. Dat is over. Hey, met bed uh, 1027. Ik heb uh, geen movement authority. Ik ga even kijken wat dat is. Uh, je hoort zo dadelijk weer over. Gisteren kwamen drie Vira's op een eindstation aan met beschadigde bodemplaten. De Belgen vonden hier langs het spoor een stuk plaatwerk van de Vira. Schade aan de voetreden van de deur die gewoon loskwam. Een metalen uh, deel van het dak dat naar boven kwam. De elektronische componenten waren bereikbaar voor de sneeuwval. Een as die door de beschadiging die al opliep omdat hij onbeschermd was, al roestvorming had. Zes jaar leveringsvertraging. Slecht kwaliteit slechte financiële situatie. En nu hebben ze geen vertrouwen meer in de trein. Ik ben het gewoon kotsbeun nu met Ansaldo Breda. De Belgische spoorwegen kwamen tot de volgende conclusie. Om de levering van die 250 stellen te weigeren... het aankoopcontract te ontbinden en de bankgarantie te lichten. De Belgische spoorwegen stoppen met de Vira. Aanleiding zijn de technische problemen met de treinstellen. Er is een bepaalde veiligheidstest voor treinen. Daar mag een, een trein maximaal 10 strafpunten hebben. Met meer dan 10 strafpunten mag hij absoluut niet meer rijden. Nou ja, je kunt raden hoeveel de Vira er had. Geen 10, geen 20, 2000. Ze hadden drie Vira-treinen besteld. Nou, die hoeven ze niet meer. Italië mag ze houden. Voor Nederland is dat nog niet zo ver. Dat zei premier Rutte vanmiddag. Wij wachten nu af het onderzoek wat de NS heeft uh, toegezegd. En er is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 Bronnen melden aan de NOS dat de NS met de Vira wil stoppen. Ja, daar zijn ze nu over aan het praten met staatssecretaris Mansveld. Ja, de NS die uh, zou dus wel willen stoppen met uh, de Vira. Maar Nederland uh, zit financieel nogal uh, tot de oren in dit hele project. En minister Dijsselbloem van Financiën die wil echt heel goed weten... wat precies de financiële en de juridische gevolgen zijn... van het eventueel stopzetten van het hele Vira-project. Na urenlang overleg kwam het hoge woord er ook in Nederland uit. Ik heb uh, vanochtend een uur met uh, NS gesproken... en zij uh, hebben aangegeven te willen stoppen met Vira. Nou, wat duidelijk is, is dat de trein niet doet wat hij zou moeten doen... Uh, namelijk op hoge snelheid tussen Amsterdam en Brussel rijden. Tot die en dan conclusie... vooral ook heel blijven? En dan vooral ook heel blijven. Tot die conclusie zijn we gekomen naar aanleiding van een technisch onderzoek... en daar blijkt uit dat deze trein niet stabiel, commercieel inzetbaar is. De Tweede Kamer heeft begrip voor het Vira-besluit... Maar daarmee is het niet klaar. Ik vind dat de NS volledig door het ijs gezakt is als het gaat om een internationale verbinding. Dat gaat ons waarschijnlijk vele honderden miljoenen kosten. Vandaar dat ik vind dat er een parlementaire enquête moet komen om te zien waar nou echt de schuld ligt. De NS krijgt nu de tijd om een alternatief voor te bereiden. Dat voldoet aan de concessie-eisen. En dat zullen we te zijner tijd beoordelen. Ook het kabinet houdt de mogelijkheid open... dat er verder gereden wordt met een andere vervoerder dan NS. Staatssecretaris Mansveld zegt dat ze alle opties openhoudt. Dat we ons alle rechten voorbehouden om eh, naar aanleiding van wat wij vinden... een eh, mening te hebben en daar een besluit op te vormen. Dus ook de concessie aan een ander geven? Ja. Goedemiddag, de trein is ten dode opgeschreven... maar de producent legt zich daar niet bij neer. Ansaldo Breda slaat terug. In Italië begrijpen ze er niets van, van de kritiek op de FIRA. Op een persconferentie in Napels zei het bedrijf... dat er niets mis is met de trein. De waarheid moet verteld worden. De beschuldigingen van Nederland en België kloppen niet. En ze zijn onrechtmatig. En ze beschadigen ons bedrijf. De producent van de vira wijst elke verantwoordelijkheid... voor het mislukken van de trein van de hand. De hoofdschuldige van de problemen, dat is de sneeuw. Daar is NS helemaal verkeerd mee omgegaan. De Fira's hadden sneeuwvrij moeten worden gemaakt en zal Nooit 250 mogen rijden. Daar moest ik een klein beetje om lachen. Ik kan me herinneren dat er een HSL-trein besteld is. Daar zit het woord snel in. En er is al sneeuw gevallen in die periode, maar niet overdreven veel. En ik het vraag me ook af, er zijn ook periodes geweest dat er geen sneeuw viel... maar de treinen wel uitvielen. De Italianen komen met een schadeclaim. Voor alle schade die het bedrijf leidt door de actie van de Belgen en de Nederlanders. Onder meer de grootste imago-schade. iedereen. Nu moet de onderste steen boven komen. Er zijn heel veel vragen. Hoe kan het dat er toch is gekozen voor deze treinstellen? Hoe kan het dat daar ook veel te veel voor is betaald? Wie gaat de schade betalen? En natuurlijk ook nog, hoe moet het goed komen met die sneller verbinding? Nederlandse en Belgische spoorwegen gaan hoge snelheidstreinen en intercities laten rijden tussen Nederland en België. Dit ter vervanging van de vira. De Benelux-trein komt terug en elk uur gaat er ook een snelheidstrein. Reizigers kunnen daarbij kiezen uit de Thalys en de Eurostar. Er is in de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven over de HSL-verbindingen. En daar kwam ook veel emotie bij kijken. Ik wil nu dat de reiziger zo snel mogelijk... betrouwbare treinverbindingen tussen Nederland en België krijgt. En in mijn ogen is dit plan voor hen een acceptabele oplossing. En nu de kosten. Wat, wat kost de Nederlandse staat dit? Het kost de Nederlandse staat op de Rijksbegroting 222 miljoen euro. Is dat acceptabel? Um, het is een feit. Dit is tot half 4, het Radio 1 Jaaroverzicht. Met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. As a kid, the things I did were hidden onto the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet. You say the old get it Gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger or work. The first cut is the deepest, but the rest of flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner when you're on.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 But I'm the father of In the wrong direction. Ik denk zeker dat er enorme verschillen zullen zijn in um, de mate waarin vrouwen die soja hormonen... Ik moet even ontwikken. onderbreken, we hebben dringend nieuws hier op Radio 1. We hebben de volgende namen gegeven, Johan Friesel en Bernard Christian David. Zijn roepnaam is Friese. Als hij werkt, werkt hij ontzettend hard. Maar als hij geniet van dingen en andere dingen doet, doet hij dat ook met evenveel enthousiasme en inzet. Ja, het straalt niet fysiek van hem af soms als hij, als hij ergens plezier in heeft. En hij kan er, heel eerlijk gezegd, <lacht> soms een beetje norsig uitzien. Zelfs. En, uh, maar hij, hij, hij, je moet hem beter kennen om te weten dat hij, dat hij dingen wel leuk vindt, zelfs als hij het misschien niet uitstraalt. Ik denk dat je als kind, als je opgroeit binnen deze familie en je ziet uh, hoeveel het van een mens vereist om die functie te kunnen vervullen, dat dat niet iets is wat je echt noodzakelijkerwijs wil doen. Een lid van de koninklijke familie is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. Prins Friso komt tijdens een skitocht met zijn vriend Florian Moosbrugger onder een lawine. Het gaat om prins Frizo. De 43-jarige moest van noodarts tegen werden... en wordt in de Unikliniek Innsbruck gevlogen. In zorgwekkende toestand wordt hij overgebracht naar het landeskrankenhuis in Innsbruck. De berichten over zijn gezondheidssituatie zijn spaarzaam. De situatie is dat men zegt de prins is stabiel, maar niet... Duitse levensgevaar. Een week na het ongeluk wordt pas duidelijk hoe slecht het met de prins gaat. Dat de sauerstoffenmangel massieve schade in het gehirn van de patiënten veroorzaakt. We willen alle mensen bedanken, heel hartelijk bedanken die ons gesteund hebben. De steun doet ons als familie heel veel goed en met name voor mijn schoonzusje en mijn moeder is het heel belangrijk dat die steun er is. Heel veel dank daarvoor en ik hoop dat we in de toekomst met een positief bericht kunnen komen. Er is uh, een bericht binnengekomen dat prins Frizo is overleden. Dat is officieel bekendgemaakt uh, door de Rijksvoorlichtingsdienst. Om vijf over drie kwam dat bericht dat uh, prins Frizo vanochtend uh, op, op 44-jarige leeftijd is uh, overleden. Aan wat dan werd omschreven de complicaties opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging. Je weet dat het uh, gaat gebeuren, en, of een, een keer. Maar op, op dit moment uh, ja, het komt het toch weer onverwacht. De prins werd na het ski-ongeluk opgenomen in een kliniek in Londen. De stad waar hij met zijn vrouw Mabel en hun twee dochters woonde. Ja, het gaat je natuurlijk door merg en been als je realiseert dat die kinderen nou zonder vader Mabel, zonder echtgenoot, maar ook prinses Beatrix, zonder een van haar kinderen, niks erger is dan het verliezen van je eigen kind. Koning Willem-Alexander en zijn gezin komen in verband met het overlijden van Friso terug van hun vakantie in Griekenland fractievoorzitter van de ChristenUnie, Aris Slop. Je wist natuurlijk dat zijn situatie ernstig was. Maar dan komt zijn bericht toch eigenlijk wel onverwacht opeens. Burgemeester Moeksel van Leg, waar het vorig jaar gebeurde. Tief betroffen. Ja, geraden zo choqueerd. Natuurlijk ben ik dat. Zo diep in mijn hart. Ben ik traurig. Premier Rutte noemt het overlijden van Frizo intens verdrietig. Voor prinses Beatrix is het verlies onbeschrijfelijk groot, zegt Rutte. Een kind dat overlijdt is het allerergste dat een ouder kan overkomen. De begrafenis van de prins is op vrijdagmiddag 16 augustus... in Besloten Kring in Lagevuurse in de gemeente Baren. Lieve Mebel. Lieve Luana en Zaria. Lieve moeder van Friso. Lieve moeder van Mebel. Broers en zusjes van Friso en Mebel... En u, goede vrienden van hen beiden. Het is goed dat u gekomen bent om afscheid te nemen van een bijzonder mens. En om zijn lichaam te rusten te leggen in de aarde. In deze vertrouwde grond. Omdat hij zijn jeugd heeft doorgebracht en hij kwam veel in de lage vuur. De kist ging gedragen door de beide broers van prins Friesel en vier jeugdvrienden... Uh, tijdens het luiden van de kerkklokken naar de begraafplaats... Wat mooi dat hij hier ter ruste wordt gelegd. Voor zijn moeder ook. Hè? Als een moeder een kind verliest. en een jong kind een vader verliest. dat is natuurlijk ja. erg indringend. Ja. verschrikkelijk gewoon. Het ja. is niet anders. Ja. Ik heb wel geprobeerd, en dat is mede omdat mijn ouders dat mogelijk gemaakt hebben. om een zoveel mogelijk een normale jeugd te hebben. Dus het is me inderdaad niet ontgaan dat ik de zoon van de koningin was. Maar je bent je wel altijd bewust van het feit dat je anders bent. Prins Friso van Oranje Nassau werd geboren op 25 september 1968. Love, I naar het Radio 1 Jaaroverzicht. En dan gaan wij snel naar het WK zwemmen in Barcelona... want ze komen al de hal in Ranomi Kromovi Jojo en Femke Heemskerk. Ze zwemmen de finale 100 meter vrije slag. Derde van boven, Kromovi Jojo, daaronder Sjeustrem... en in baan 5, Campbell...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 Sjöström kan het niet bijmenen, Chromo jojo kan het niet bijmenen. Het wordt de wereldtitel voor Kate Campbell. It, it's weird to be striving your whole life to achieve something, and then to have achieved it in under a minute. Campbell lijkt niet te achterhalen te zijn. De Nederlandse vrouwen worden afgetroffen hier. Ranomi has two Olympic gold medals. She doesn't have to prove anything to anyone. Geen wereldtitel voor Ranomi Chromo Jojo, maar slechts brons. Dan ben ik gewoon heel blij met de brons. Goud zat er zeker niet in. De tijd van Kromerwit Jojo is 53-42 en valt zwaar, zwaar, zwaar tegen. Ja, ik denk dat ik toch wel in heeft gehad dat ik na de Spelen lange pauze heb genomen. Ik moet echt absoluut niet vertrouwen in de gaan verliezen ofzo. De 50 meters komen er nu pas aan. En ik denk dat met die voorbereiding, misschien 50 meter, ja, het explosieve werk wel meer nou, misschien middenin zit.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 De start is goed. De ingedoken, heel lang onder water gezwommen. Laat Campbell niet te ver weglopen. lopen. zal een motto zijn voor Cromo en Jojo. goed gestart is. Uh, Ranomi was echt beter uit de start. Ze echt een wereldstart. En uh, ergens voorbij uh, mijn halvewege één keer geademd. Kromovie Joyo. Het zit erin. in. Kromo gaat goed hoor. Chromoby Jojo wordt dit de wereldtitel, daar ziet het wel naar uit. Chromovie Jojo wint. En uh, toen zo hard mogelijk uh, gas gegeven en uh, zo snel mogelijk aangepakt. Ranomi kromo jojo! Ja! Yeah!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 Dat is wel mooi. Je pakt Campbell. Dat moet ook wel lekker zijn na afgelopen week, denk ik. Campbell, geklopt. Ja, Het is ontzettend fijn om te weten dat ik nog steeds euh, nou ja, kan zwemmen. en geeft ook veel vertrouwen en euh, motivatie voor de komende jaren. Een einde van het tijdperk heb ik ook al genoemd. Met het uh, vertrek van Jacco Verharen naar Australië... verliest het Nederlandse zwemmen zijn kampioenenmaker. Australië is een, een zwemland bij uitstek. Uh, dat zit daar echt in de cultuur. Voor Chaco is dit, is dit een absolute kans die hij moet grijpen. Ja, dat maakt me op dit moment een uh, gelukkig mens. Het is nu voor, voor in ieder geval het Nederlandse gedeelte van zijn carrière is dat zeker wel een einde. Het is wel een aderlating voor het Nederlandse zwemmen, absoluut.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 ...van 2013 op Radio 1. Wat een verhaal! Wat een verhaal! Goddard. Wat een verhaal! Wat een verhaal? Wat een verhaal. Wat een verhaal? Het is echt verschrikkelijk. De hele trein ligt uh, op zijn kant in een soort greppel naast de rails. Toen ik uitkwam was een van de wagons over de weg geschoten die hier loopt. Iedereen uit de buurt kwam aanrennen. Maar toen waarschuwde de brandweer voor een ontploffing. Dus toen deinstte we naar achteren. Mijn god, wat verschrikkelijk. Wat heeft die man gedaan? Zegt de man terwijl hij huilend tussen de wrakstukken loopt. In het noordwesten van Spanje zijn zeker 35 doden gevallen bij een treinongeluk in Santiago de Compostela. Er zijn tientallen gewonden. De trein met zeker 240 passagiers kwam uit Madrid en ontspoorde in een buitenwijk van Santiago de Compostela. Treinstellen die dwars op de rails zijn gekomen. Er zou ook een treinstel zelfs een paar meter van de grond zijn gekomen. Eén uh, treinstel is heel duidelijk te zien. Dat is echt in drieën gedeeld. Het ligt allemaal op zijn kant. Er liggen, uh, ja mensvormige dingen met witte lakens eroverheen, op het spoor. Op de plek van de ramp trof ik eigenlijk een scène aan uit een, uit een actiefilm. De, de, de trein was als een soort Mikado-set uh, door de lucht ge, gegooid. De, de hele, hele onrealistische beelden eigenlijk. 77 doden zijn er inmiddels geteld. Zal dat aantal nog oplopen? Zijn er heel veel zwaargewonden? Ja, er zijn uh, nog wel wat mensen die in kritieke toestand ook in het ziekenhuis liggen. Hè. Er zijn uh, volgens de laatste gegevens zo'n 130 gewonden nog. Um, dat zijn dus mensen die naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Maar er zijn daarvan ook nog uh, nou, een tiental, twintigtal mensen die er echt zwaar aan toe zijn. Er zijn ook mensen die in coma zijn geraakt. Namelijk de, de, de treinen hebben een enorme klap gemaakt. En er zijn mensen die hun bewustzijn zijn kwijtgeraakt en dat nog niet terug hebben. niet terug hebben decir was hospital centro de salud gallego de Santiago de Compostela hospital een grote explosie zo zegt deze ooggetuige dit soort dingen gebeuren normaal ver bij je vandaan bueno eso aquí no en de oorzaak is daar ondertussen al wat meer over bekend. Het zou een menselijke fout zijn. En wat ook wel duidelijk is, is dat de trein te hard reed. Een passagier heeft gezegd dat de informatieschermen in de coupés... vlak voor het ongeluk een snelheid van 194 km per uur toonden. Op de plaats van het ongeluk was de maximumsnelheid 80. Die machinist reed verschrikkelijk veel te hard. Maar die machinist leeft dus nog wel, begrijp ik. Toen het was gebeurd, heeft hij telefonisch contact gehad. En dat hebben ooggetuigen gehoord. Dat hij zei, ja, wat had ik moeten doen, wat had ik moeten doen? Hij ontspoorde gewoon. En hij heeft wel degelijk ook gezegd, ik ben te hard gegaan. Hij zou dat gelijk verklaard hebben. Dus de vraag is inderdaad, waarom? Het onderzoek naar het ongeluk is inmiddels in volle gang. Machinist Francisco Garzon wordt verdacht van doodslag door nalatigheid. Garzon wilde eerst niets zeggen, maar legt bij de onderzoeksrechter toch een verklaring af. Machinist van de verongelukte trein heeft toegegeven dat hij te hard heeft gereden. Bij het ongeluk in Santiago de Compostela kwamen tot nu toe zeker 80 mensen om het leven. Hij geeft toe dat hij veel te hard reed. Hij zat even niet op te letten en had niet door dat hij al bij de scherpe bocht was... Na uren ondervraging mag Garzon gaan. Maar onder voorwaarden, hij moet zich wekelijks bij de rechtbank melden. En voorlopig mag hij geen trein besturen. Dan wordt hij naar een onbekend adres gebracht. Daar moet hij nu afwachten of er een proces komt... Dan is er nieuws over het treinongeluk in Spanje. Want de machinist was op het moment dat de trein bij Santiago de Compostela verongelukte... aan het telefoneren. Dat blijkt uit de datarecorder van de trein. De zwarte doos was uh, gevonden en die is vanochtend opengemaakt en onderzocht. En daarbij blijkt dus dat hij inderdaad zat te bellen op het moment dat de trein uh, ontspoorde. Durante los 7 días Galicia estará de luto oficial en por siempre más triste.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 Het is een moeilijke dag. We hebben een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt. Deze dag zullen we ons nog lang herinneren in onze memoires. Zo jaaroverzicht. Overleden in 2013. Iedere keer dan stop ik een gat in de sok. En als ik het gemaakt heb, dan ben ik de sok weer kwijt. 10 januari. Actrice Christel Alelaar, alias Mamalou. 77 jaar. Het is 1958 als Pipo en Mamalou voor het eerst op televisie verschijnen. Ruim 22 jaar is de serie te zien. Ja, dit is slecht weer om te knikken, hè? Maar het zal wel weer overgaan voor iets, joh. In de eerste jaren van die serie werd de rol van de minstens zo bekende Mamalou gespeeld door Christel Adelaar. Ze speelde Mamalou van 1958 tot 1963. Ja, als die stormmoe moe wordt, dan gaat die wel liggen. Ja, Pipo, daar kan ik niet op wachten hoor. Pipo, de stormmoe. moe. Nu gaan liggen. Als de lente komt, dan stuur ik jou hulp bruit Amsterdam... 25 maart, zanger en presentator Herman Emmink, 86 jaar. Hij studeerde aan het conservatorium... maar ontdekte tijdens militaire dienst in Nederlands-Indië zijn andere passie... De radio. De Terug in Nederland stond vast dat hij omroeper wilde worden. En dat lukte hem. Muziek in Avro 1 om naar te kijken, muziek via Hilversum 1 om naar te luisteren. Mijn naam is Esther Kerkdijk. En Mink werd steeds bekender. Vooral toen hij ook op televisie kwam. Hartelijk welkom bij het spelletje Wie van de Drie met ons panel: Albert Mol, Kees Brussen, Martine Bijl en Sonja Barend. Vanwege de door. En presenteerde tot zijn pensioen verschillende programma's. 17 maart, Zang er Jantje Koopmans, 89 jaar. Rozen op trouwdag, dat is lang Toch mag je zo'n dag nooit vergeten. Hij heette eigenlijk Jan van Eersel. In 1984 84, scoorde die zijn hit met Rode Rozen. Jantje Koopmans, het was een icoon hè? Nou, dat mag je zeker zeggen. Absoluut, een icoon. Bij veel ouderen, zoals bij mijn opa op de boerderij. Vroeger op zondag, ging ik standaard Jantje Koopmans aan. Dan werd er overal gedanst in de woonkamer in de keuken. En dan was het altijd feest. Een energieke man. Altijd vrolijk. Altijd positief. Heel erg omvangen met zijn kinderen. Bezig. De kinderen, zijn vrouw was alles. De muziek was alles. Maar wel in het leven staan. Midden zoals eigenlijk iedereen zou moeten doen. En daarvoor zorg hij ook. Voor elk jaar. Mevrouw de commissaris, ik wil u er even aan herinneren dat mijn vakantie over 24 uur begint en ik stond al vast. In... Ja, dat weet ik. 17 mei. Acteur van. Jeroen Reehuis. Maar dat kunt u me niet aandoen. Mevrouw heeft gezegd dat ze de biezen zou pakken als we weer nu op vakantie gaan. Ze heeft er schoon genoeg van. Acteur en dichter Jeroen Rehuis was al een tijdje ziek. Rehuis was onder meer bekend, maar wegens een markante stem... van zijn carrière in Vlaanderen in 1967. Bij het grote publiek werd Rehuis bekend door zijn rol als Napoleon... in de film De Boezemvriend met André van Duyn. En majesteit, deed het pijn? Pijn! Dat woord kent u, keizer, niet! Pijn! Jeroen Rehuis speelde ook veel in het theater. In de jaren 70 maakte hij het satirische theaterprogramma Scherts, satire, songs en Anders snoepgoed. Met Robert Long, Dimitri, Frenkel, Frank en Jenny Arjan. De laatste film waarin Rehuis speelde was De Zeemeerman. In 1996 was dat. Met onder andere Katja Schuurman. Jeroen Rehuis was 73 jaar. 1 juli, zanger Maarten van Roosendaal, 51 jaar. Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn part een kaars. Ik steek een kaarsje op voor Maarten van Roosendaal. Die samen met Jacques Brel en Bram van Meulen een heerlijk biertje zitten drinken hierboven. Zet een rade muts op, duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst. Mij niet. Hij heeft gewoon zijn eigen stijl en uh, hij kan heel rauw zijn en heel zacht tegelijkertijd. Het is iemand die mij raakt, het is gewoon echt iemand die mij raakt als persoon, maar ook iemand die mij raakt op een podium. Kijk, als zo iemand er niet meer is, dat vind ik een heel groot gemis. Zoals Van Roosendaal zingt, zo leeft hij ook, rauw en intens. En de drank vloeit rijkelijk. Het is uh, vaak mijn vriend, maar de vriendschap gaat soms zo ver, zoals met veel vriendschappen, dat het opeens ook mijn vijand kan zijn. En dat wordt het ook letterlijk. Begin 2013 blijkt hij longkanker te hebben. De reprise van zijn laatste show, De Gemene Deler, is hem niet meer gegund. Kan het frisser dan het fris is, ze? dan het vult. Smile, though your heart is aching. Dus ze was een, ja, een pure jazzzangeres die uh, op een wonderbaarlijke manier... Uh, tot de 88ste is doorgegaan op een onzagwekkend niveau. 28 juli, zangeres Rita Reis, 88 jaar. Get en met het klimmerde jaren uh, is ze ook inderdaad uh, steeds beter en dieper in de teksten gedoken en het projecteren van de betekenis daarvan. Dan kan ik me in mijn gedachten, terwijl ik het aan het zingen ben... heel erg verplaatsen in het verhaal wat ik aan het vertellen ben. You'll see the sun come through. Ja, dat, dat maak ik op het moment maak ik het mee. Heel gek. Dat dat, ja, dan vind ik het altijd weer heerlijk. En dan beleef ik ook dat, dat die hele tekst op dat moment. Waardoor het ook zo mooi wordt, want dan vertel je je verhaal.